Het is nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden kinderen uit het vluchtelingenkamp bij Calais... mogen binnen een paar dagen naar Groot-Brittannië komen, meldt de BBC. Britse en Franse ambtenaren zouden zijn begonnen met het registreren van kinderen... die zonder hun ouders in de jungle van Calais leven. Het kamp wordt zo genoemd vanwege de erbarmelijke omstandigheden. De Britse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ze de kinderen er snel weg wil halen... voordat de Franse autoriteiten het kamp sluiten. De Britse kinderombudsman zei eerder dat het om ongeveer 300 kinderen gaat. De Nederlandse politiebond krijgt veel klachten binnen... van medewerkers van de dienst Beveiliging en Bewaking. Dat is de dienst die belast is met de beveiliging... van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis en Geert Wilders. Medewerkers klagen over de moeizame omgang met leidinggevenden... en over chefs die zichzelf bevoordelen. Eerder sprak de vakbond al van een angstcultuur. Er loopt al een onderzoek, maar de uitkomst daarvan laat nog op zich wachten. De Nederlandse tak van de Gulen-beweging ontkent dat sympathisanten onder druk worden gezet om grote sommen geld af te staan. De Volkskrant schreef daarover. Voormalige aanhangers vertelden dat ze zoveel aan de beweging moesten betalen dat ze daardoor bijna failliet gingen. Volgens de Gulen-beweging zijn de beschuldigingen onderdeel van de heksenjacht... die gaande is sinds de mislukte staatsgreep in Turkije. De beweging zegt dat er alleen geld wordt gevraagd... volgens het islamitische principe van de zakkaat. Dat houdt in dat elke moslim jaarlijks 2,5% van zijn bezit moet afstaan aan goede doelen. Twee Nederlandse toeristen van 34 en 46 jaar zijn in Pompeji aangehouden... omdat ze archeologische resten zouden hebben gestolen... De twee mannen probeerden een steen van ongeveer 8 bij 8 centimeter... met resten van een muurschildering erop mee te nemen... maar werden betrapt door een gids. Het gebeurt vaker dat toeristen brokstukken uit Pompei... als aandenken proberen mee te nemen. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. Vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen volop zon en zeer zacht. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Show. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Entertainment for You. Gaat de zon op in Parijs, vind ik mijn appartement.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 De nacht is ons excuus om te verdwijnen. stopt bij Cadu geef je mijn nummer en mijn naam, maar je moet er echt vandoor. Je kust me even door het raam, je zegt ik ben al veel te laat. Een fotograaf die wacht, duiven landen in de straat en zo vergeten zij de naam. bij het tweede uur was CFM entertainer for You en uh, hij had het over uh, souvenir en uh, ja, we gaan lekker verder met een uh, ja, wat Engelstalige plaat uh, ja, Bon Jovi en In This Arms, een lekkere gauwe houden. hé, hey, Fred Heij ja. draai nog eens een plaatje dat gaan we doen, komt hij dan blijf lekker luisteren hier op die 106.9 CFM entertainer for You mijn naam is Fred Heij en goede avond Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Bobbelie, bobbelie. Bobbelie, bobbelie. Zet dit. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the gimme-dee Head to the floor, girl, gimme the gimme-dee Ben over, girl, and gimme the gimme-dee Straight down to the ground, seismic activity Spin round me, girl, and gimme the gimme-dee Top wine, girl, and gimme the gimme-dee Body look fine, girl, gimme the gimme-dee Coming out, we're some time, girl, gimme the gimme-dee Body look good, girl, you ever be winning it it top right, girl, you never be dimming it up your body cause your inner, your element Money body may take up a permanent residence Votate your body, coming over, love, you're spinning it Votate your body, coming over, love, you're spinning it Votate your body, coming over, love, you're spinning it Make the Trumpets blow Sing it on a comedy, comedy. And them say you want the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, the trouble. Plus two buckler, the bubbly, bubbly, Carlin, two friend, and then double, double. Yeah, so Achi, a bubbly, bubbly, and she know we'll sing a carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. So Honey, top right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you're in your element. Honey, body me take up a permanent residence. Come and lover, you're spinning it. Rotate your body. Come and lover, you're spinning it. Rotate your body. Come and lover, you're spinning it. Make the trumpets blow. Ja, je krijgt er gewoon energie van. Zack Noel en uh, Sophie en Jean-Paul en Trumpets. Uh, ja, heerlijk nummer is dat. Welkom bij het Tweede Uur. En uh, ja, we gaan zo uh, dadelijk uh, eventjes bellen met uh, Alberto Nicolai. Onze uh, ja, vloerdeskundige uit, uh, uit Permanent. En tevens zanger natuurlijk. Uh, maar eerst gaan we Miley Cyrus draaien. En uh, ja, de climb. Eventjes helemaal het tegenovergestelde. We gaan even de rust in. We gaan de ruststand in, zo moet ik het zeggen. I every Gotta keep trying. Gotta keep. I'm Nou, doe maar rustig, doe maar rustig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn salaris was dit in uh, de Klimp, en, uh, de Klimp, de Klimp, de Klimp, hoe je het zeggen wil. Hier op die 106.9. En uh, mijn naam is Fred Heij. En ja, u luistert naar Entertainment View You bij Zierwem Zandvoort. En uh, ja, wat gaan we doen? Nee, we gaan nog geen, uh, nog geen drieën bedrijven, Fred Heij doen. Nee. Dat gaan we zo doen. We gaan na Alberto Nicolai. We gaan nu Brian strikken draaien en de nacht is van ons. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh al dat gestresst zijn we te los. Kijk nou eens even, kijk eens goed naar jezelf. Het leven begint als de vijf in de klok zit. En dan gaan we helemaal los. De nacht is van Met je vrienden in de kroeg Als de vijf in de klok zit Dan is het nooit te vroeg Het is van ons Brian Strikke, hier bij ZFM. En we gaan lekker verder met Laat me Menzina. In mijn hart al overstaat, was een hart gelach. Wat ik dacht, wat ik in jou zag. Het leek zo fantastisch mooi, maar het was gewoon... Ja, hoe heb je het zo kunnen vergallen? Mensina en laat me, heerlijk nummer. En uh, ja, we gaan zo uh, contact maken met uh, Alberto Nicolai. Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien van Dean Sounders. En hebben het over 1, 2 en 3. Entertainment for you. Meer dan radio. 1, hey, ik laat je nooit alleen. 2, zoals je is geen 1, 3. Als ik je, je voor me zie, dan weet ik pas hoeveel ik vang. 1, 2, 3, 5 Voel ik wat ik zie Als je twijfelt of ik echt wel om je geef Dan begin ik weer met 1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 Geloof dat het waar is, dat een meisje zo als jij bij mij wil zijn. Maar misschien had het dan toch zo moeten zijn. Eén, nog alleen, geen één, Dan weet ik pas hoeveel ik van je vier begin. Ik weer met één, twee, drie. Als ik twijfel of ik echt wel om je geef, dan begin ik weer met één. E.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 Ik pak je hand en vraag jou met mij de sterren van de hemel te dansen en misschien daar. No Mercy en When I Die, uit vervlogen tijd alweer. En uh, ja, we gaan uh, natuurlijk iemand in de uitzending halen. En dat is uh, onze grote vriend Alberto Nicolai. Ik zou zeggen, hey. een hele goede avond. Goedenavond. Hé, hey, daar zijn we weer. Ja. Ja, helemaal, helemaal weer met een nieuwe single. Weer een nieuwe single, nieuw product. Uh, ja, uh, het begint weer allemaal van voren van, hè. Ja, nou, heerlijk toch? Bedoel, ja uh, dat, dat houdt dat moet er een beetje in. Zeker, zeker. En uh, ja, de, gezien de aantal interviews uh, ben ik heel erg blij dat er, dat er toch wel behoorlijk wat aardig voor is. Ja, nou ja, daar zijn wij ook blij mee. Met de, ja. Kijk, buiten, buiten de muziek ben je natuurlijk ook nog uh, vloerexpert. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Nou, ja, ja, anders kunnen we het niet zeggen eigenlijk. Je hebt alleen maar vloeren, nee. toch? Ja, nou, ik heb ook uh, raamdecoratie dat ik verkoop en uh, ja, ik doe eigenlijk het hele binnenhuis. Uh, Binnenhuis gebeuren. Ja, dus, dus eigenlijk en... gewoon een binnenhuis, ja, ja, zo kun je het eigenlijk wel een beetje zeggen. Kijk, ik heb een bepaalde, een bepaalde smaak en die, ja, die ventileer ik dan altijd met mensen. Ja, sommigen gaan daarvoor en sommigen weer niet. Nou dus, uh, ja, ja, zo is het. Dus dat, uh, en dat is heel leuk werk. Dat doe ik al jaren eigenlijk. Ja, nou ja, en uh, waarom zou je, als je het leuk vindt, waarom zou je het laten? Nee? Ja. Ik bedoel, uh, zelf als zingen, toch? Ik heb een, uh, altijd een basis gehad en altijd een baan gehad. En, uh, ja. en nu, sinds uh, twee jaar, heb ik mijn eigen bedrijf, Floorworld. En uh, daar, daar ben ik al, a, hartstikke trots op. En, ja, in, uh, in permanent. permanent, Ja, ja. permanent was ja, het. Ja. Ja. ja, ik moest even denken. Je, je kwam uit Amsterdam en je woont in permanent. Zo is het. Ja, dat ja, okay. ja, klopt. Ja. Hey, uh, ja. jouw laatste zin, Laat de Wind maar waaien. Ja. Uh, waar komt die vandaan? Komt het zomaar uit de lucht gegrepen of. Nou ja, de, de wind kan ook wel eens een storm worden soms. Maar uh, nee, <laughs> uh, nee de, uh, laat de wind maar waar uh, is een, uh, een tekst uh, die ik dit keer niet zelf heb geschreven. Okay. Maar hij komt van de, van de pen van uh, Tony Neef. Tony Neef uh, is bekend uh, geworden van de musical Miss Saigon. Ja. Daar speelde hij de hoofdrol. Uh, ik kreeg het liedje onder ogen en hoorde het. En uh, ja, was eigenlijk direct enthousiast. Normaal gaan we altijd op zoek naar. Uh, uh, ja, eigen producties, eigen dingen die we maken. Maar dit liedje kwam voorbij en die vonden we allebei, mijn producer Felibor en ik, vonden het zo leuk. Ja. Dat we dat daarom besloten hebben om even van ons plan af te wijken en dit liedje te gaan doen. Ja, het is, het is inderdaad net, net eventjes iets anders. Als ja, de voorgaande singles eigenlijk die, die we eigenlijk van je gehoord hebben. Ja. Nee, ja. Zoals wat was het, Mijn Eigen Vader, en, ja. die daarna kwam. Uh, weet je wat? Kom weet je, met, je, ja, Weet Je Wat, ja. Kom met me dans is ook een, een, een, een ja, ja. Zomer, jaar zomer geweest. Ja, klopt. Ook een uptempo stuk. Ja. En daarom vond ik het leuk om weer eens even wat, uh, een uptempo te maken met de geluiden en de sounds van Heden de Dagen, want het liedje hebben we geproduceerd en daar hebben we op een gegeven moment een DJ bij geroepen. Ja. Die heel, heel erg in de sounds van vandaag zit. En uh, nou ja, hier is het resultaat. Ja, dat daar... Uh, daar krijg je altijd uh, verrassende uh, ja, dingen van. Dat je denkt van, ja. hé, hey, zo kan het ook. Ja, daarom. Ja, dat is leuk. Als je, ja. We hebben een DJ, DJ bijgehaald, een jongen van 19 jaar. En dat is uh, hartstikke leuk om uh, gegaan. En leuke samenwerking. Ja, ja en uh, ik ben 48 en Felibor is, uh, is 47. Dus ja, uh, het is helemaal geen schande om uh, met dit liedje waar het om vraagt, moderne sounds... Om er een jonge, jonge gast bij te halen. Hè? Nou ja, inderdaad. Ik wel bedoel, wel. je moet toch een beetje met de tijd meegaan ook. Ook al ja. Ja, willen we soms niet. Nee. Hè? Maar uh, ja. Nee. Uh, soms met ja, de verrassende resultaten. Zeker. Zeker. Hé, hey, uh, nou ja, ja. De sites zijn al bekend voor jou. Dus waar ze je kunnen vinden op Facebook. En, en, en, ja. ja. Je mag hem nog een keer noemen. Nou, betonikolai.nl, uh, Facebookpagina en natuurlijk ook uh, allemaal liedjes staan op, uh, op Spotify. Kunnen ze rustig beluisteren op YouTube. Hey, YouTube dan ook, ook ja. Elke, ja. Elke single een clip. Dus ik hoop dat mensen lekker gaan uh, kijken en luisteren naar mijn muziek. En uh, ja, dan uh, zal het mijn avond worden vanavond. Heel goed. Hey. <laughs> ik, ga, ik, ga hem, uh, ik ga hem lekker draaien. Ja, hartstikke leuk. En ik wil jullie heel erg danken voor jullie aandacht. Echt super. Ja, dat, uh, dat is altijd, uh, altijd welkom, uh, Nico, uh, ja, Albert, uh, Nicolai, wou ik zeggen. Mag ook. <laughs> hey, in ieder geval bedankt voor jouw tijd. Want Graag, ik, nou. ik, ik, ik denk dat je net, uh, net aan het eten zat of zo, denk ik. Ja, nou, dat, hm. dat zal, het staat al in de magnetron, hè. Dus, uh, Oké. Okay. Even wachten dat mijn vrouw thuis komt en dan gaan we lekker eten, wijntje erbij en dan... Uh, en vanavond ben ik vrij, dus uh, vanavond gaan we... Oh, nou, ik wou net zeggen, moet je nog optreden vanavond? Of? Nee, uh, maandag weer. Maandag, ah, en, okay. uh, maandag en, en, en zaterdag weer. En, dan, uh, en het weekend uh, ben ik lekker vrij. En uh, dat moet ook wel eens, want het is uh, best wel druk met je baan en, uh, en met zingen. Ja, ik weet er alles van. Ja. Dat, uh, ja. <laughs> nou ja, soms, uh, soms schiet het inderdaad uh, bij in uh, al die tijd. Dus uh, ja. ja, tijd is kostbaar, zeg ik altijd, maar... Zo is het. En ik kunnen hem maar één keer besteden. Ja. Uh, nou, ik wens iedereen een heel fijn weekend van het Radiostation en alle luisteraars. Ja. En tot de volgende keer dan maar, zeg maar. Ja, zeker. Zeker weten. Ga gaat goed komen. Hé, hey, Roberto, Ik zou zeggen bedankt. Fijn weekend. Hey, zelfs Hoi, hoi. Ciao. Doei. Ik zo uit de lood, bang als de dood dat alles anders ging. Alles dan ik het graag zou willen. Bert Nicolai hier bij CFM Entertainment for You. Op die 106.904.5 op de kabel en natuurlijk op Text TV 24 uur per dag hier in Zandvoort. En uh, ja, wat gaan we doen? Ja, je raadt het al. De drie op een rij van Fred Heij. Komt-ie dan. De drie op een rij van Fred Heij.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 Eventually You'll be surrounded by the memories And they'll turn back into reality Even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 We're the ones who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 Dan weer de drie van Fred Heij Hier bij CFM Entertainment For You Ja, we gaan een beetje afsluiten Het is nog maar een heel eventjes En uh, ja, dan is het zeven uur Even kijken, ik, uh, ja, we zijn begonnen met uh, Don McLean en Eventually En Chris Norman en uh, For You En Mitch En Mitch Hour En If I Was En uh, ja, we gaan, uh, we gaan er gewoon naar in zo moet ik het zeggen Ik zou in ieder geval zeggen Bedankt voor het luisteren het was weer een uh, leuke avond vol muziek. En uh, ja, ik zou zeggen tot volgende week. En volgende week hebben we natuurlijk uh, Mike Daan in de uitzending. Met zijn uh, nieuwe single. Ik zou zeggen een hele fijne avond. Een goed weekend nog. En uh, tot volgende week. Groetjes. Bye bye. Een zomer die beloofde. Dat jij er altijd was. En waar ik in geloofde.